De gaan hoppen. De dag daarna een kater dus naar schijveningen. Lekker pakken in de zon. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de deunie. De weg, de lange poten en het plein. Oh, oh Den Haag. Ik zou met niemand willen relie.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 te ver van Berag, dus net van nou weer terug O, O, oh, oh Den Haag mooie stad achter de Denny de schilderswerk de lange potie en het plein O, oh, O, oh Den Haag ik zal met niemand willen rally. met gaan hully als ik geen hagen neem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 De Drentse Borger-Odoorn is vanmiddag de grootste radiotelescoop ter wereld in gebruik genomen. De opening werd verricht door koningin Beatrix. De nieuwe radiotelescoop bestaat niet uit grote schotels, maar uit 25.000 kleine antennes... die verspreid staan over 36 velden in een gebied dat zich uitstrekt van Zweden tot Frankrijk... en van Engeland tot het oosten van Duitsland. De antennes staan via een glasvezelnetwerk met elkaar in verbinding... en samen vormen ze een reuze telescoop met een diameter... die kan variëren van 100 tot 1000 kilometer. De telescoop wordt gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan van het heelal... kosmische deeltjes en magnetisme in sterrenstelsels. Zuid-Korea heeft zijn eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In Port Elizabeth werd Griekenland met 2-0 verslagen. Het tweede Zuid-Koreaanse doelpunt werd gemaakt door oud-PSVR Ji sun Park.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 Het weer vanavond helder en overwegend droog. minimaal vannacht rond de 8 graden. Morgen droog en bewolkt. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. live. -M -M. Met, Met nu. Zandvoort op zaterdag. Als ik dit plaatje draaien, Albert, jou moet ik meteen weer aan de Vrienden van Amsterdam live van een aantal jaren geleden denken. Toen werd dit plaatje ook gebracht. Een plaatje volgens mij uit 1984, de Nederlandse Ben Vitesse. Ja, bekende naam. Helemaal goed, joh, roslin de Aan begin van de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En in dit uur hebben we onder meer de bioscoopagenda voor je. Ja, de bioscoopagenda. Zal ik er gelijk maar mee beginnen? Ja, dan, doe, maar, dan, doe maar. Dan hebben we die ook uh, vast gehad. En dat is uh, de filmagenda van het Circus Zandvoort van 10 tot en met 16 juni. Uh, we hebben een leuke film voor alle leeftijden. Planet 51. Dat is een uh, Nederlandse versie. En uh, ne de 16-jarige Lem leeft op planeet 51. waar Een rustige planeet waar nooit iets spannends gebeurt. De groene bewoners leiden een heerlijk zorgeloos leven. Ze daten sporten en gaan naar hun werk. Tot op de dag astronaut Chuck met zijn ruimteschip in een achtertuinland tijdens de familie barbecue. De hele planeet staat op zijn kop. Nou, ik zou zeggen dat is hartstikke leuk om met Geweldig. de hele familie daar naartoe te gaan. En dan hebben we nog Iep. Dat is volgens mij dat huis wat de lucht ingaat. Dat is ook een Nederlandse versie. Ook voor alle leeftijden. Leuk als je op vakantie bent hier in Zandvoort. Of wat vrije dagen hebben. Ook om, leuk om naar de film te gaan. En dan natuurlijk de, de vervolg van Sex in the City nummer 2. Met Sarah Jessica Parker en Kim Cattrell. En in de filmclub Simon van Koolom. Aanstaande woensdag om half acht. Crazy Heart. Regie van Scott Cooper met Jeff Bridges en Colin Farrell. Voor aanvangstijden en aanvangsdagen verwijzen wij u naar www.circuszandvoort.nl of naar de Zandvoortse Courant. En je kan ook gaan naar www.zfmsandvoort.nl, onze website Albert-Jan. Ja. Alle toeristen die op dit moment luisteren naar ZFM denken van nou, dat is wel leuk. Ja. Je kan ook gewoon thuis luisteren op de livestream www.ctvbzantvoort.nl Wij zijn klaar voor het WK met Shakira. Hier is Waka Waka. Uh.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 For Africa. Listen to your vibe. This is our motto. Your time to shine. for Africa. Deze single draait ik speciaal even voor collega Andor Sandbergen. Ja, ik weet dat hij helemaal gek is van deze plaat van Kissing the Pink en One Step. Nou, anders speciaal dus uh, voor jou. Ondertussen zitten we naar Le Mans te kijken en luisteren we naar ja. het hockey. Wat doen wij veel trouwens? We hebben hartstikke druk. Nou, is, het zal je maar gebeuren, Albert Jan, dat je er gewoon nu al uit zou liggen. Ja, want, uit Le Mans. Ja. Want, uh, er zijn Weken, maanden voorbereiding, 24 uur en de klang ik. oefening. We zijn nog een uur onderweg en uh, is het hele verhaal alweer over. Er gebeurt daar van alles in Le Mans. Ik bedoel, er zijn in de afgelopen uur al diverse auto's gecrasht. Zeker, ze hebben ermee mee opgehouden. Dus dat is allemaal heel erg spannend. Dus uh, wil u het live volgen. Het is nu momenteel live op Eurosport. En even onze collega's van AB Radio, zoals ik al zei, die geven integraal verslag van de wedstrijd Bloemendaal HGC om het uh, Nederlands kampioenschap. En dat kan dus vandaag beslist worden. En als dat niet beslist wordt, dan uh, hebben ze morgen ook nog een wedstrijd. Uh, we hebben even meegeluisterd met onze collega's, en daar staat momenteel 2-2. En Bloemendaal had gescoord, dus 3-2. Maar er was nog duidelijk on, uh, onduidelijkheid of het nou een terechte goal was of niet. De scheidsrechters waren in uh, conclaaf. Alom, kort gezegd, het doelpunt is afgekeurd. Dus Hockey, Bloemendaal, HGC staat nog steeds 2-2. Jammer voor Bloemendaal, maar hou de hoop erin natuurlijk. Hè. Dat gaat allemaal wel goed ja. komen, denk ik. Anders is het morgen, Ook nog een mooie dag als het gelijk blijft. Dat is ook weer spannend. Dan ja. heb jij weer een punt. Hello. Hello. Hello.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 Goedemiddag, hè? Strama en Alor, uw dansen erachteraan de Summer Jam. Nat. Nou, ja. Wat willen we nou nog meer? Lekker weer hier in uh, Zalvoort en lekkere muziek op de radio. Ja, en terwijl u, u lekker naar die muziek zit te luisteren, hebben wij even een update over het voetballen. Argentinië staat momenteel met 1-0 voor tegen Nigeria. En uh, enige tijd geleden in de. Programma... Fair play, hè? Wat ja, over... melken het over fair play? Nou, er is nog een overtreding van een, uh, van een Argentijn. Die met zijn ellebogen een Nigeriaan omschoffelde. Maar de scheidsrechter had het niet gezien. Oh, wat jammer. Dus uh, ze mogen doorvoetballen. Voorlopig 1-0 voor Argentinië tegen Nigeria. En wij hebben weer een plaatje voor je. Hier is Tomorrow People. Sigi Marley. Oké. Okay. Geen Bob Marley, maar Sigi. Marley. Oké. Kom maar aan bakje albertjan. Lekker. Bucky, mm, lekker. Zo kunnen we het makkelijk tot aan 5 uur vol maken hoor. Helemaal ah, geen probleem. Dat is een mega mix. <laughs> Volgens mij de langste plaat die we ooit gedraaid hebben in Zandsvoort op zaterdag. Ruim 15 minuten lang. De Motown Mix Stars on 45. Nou, je hebt de evenementenkalender van dit weekend al doorgenomen. Ik zit ja. alvast naar volgend weekend te kijken. Want jij zegt: ja, er is altijd wel wat te doen in Sovort. Nou, ja. dat wilde ik zelf even ervaren. En jou hoor, volgende week ook weer een uh, volle agenda. Want volgende week, uh, zaterdag, hebben we Strand Bridge Drive. Ja, het vindt, uh, dat plaats, is uh, mijn schoonmoeder, hè? Bij diverse uh, strandpavillons. Je schoonmoeder doet eraan mee? Ja, zeker. Oké. Okay. Is dat goed of niet? Uh, redelijk goed. Ja, Gewoon oh. B-klasse of zo. Dat schijnt uh, redelijk, redelijk hoog te zijn. Nou, wie weet. Misschien wordt ze wel uh, de kampioen, hè? Ja, nou, Vol ja, vorig jaar hadden ze er een... Jij mag zo meteen je verhaaltje weer af, afmaken. Maar ik hoop dat ze nu... Want ze gaan dan van tent naar tent, hè? Ze hebben ze een ronde gespeeld. Dan gaan ze weer naar een andere tent. Maar op een gegeven moment moest mijn schoonmoeder moest helemaal van noord... Naar Zuid. Oh. Nou, dat heeft ze natuurlijk nooit gered binnen nee. de tijd. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dus, eindeoefening. Einde ja, nee, heeft ze niet meer gered. <laughs> dus ik hoop dat het een beetje naast elkaar ligt. Ja, weet je hoeveel mensen er uh, aan ja. meedoen? 256 paren. Ja, het is als, als je, als je niet keer, te geloven. Het schijnt dat als je bridge één keer onder de knie hebt, dat je gewoon compleet verslaafd bent. Nou, het begint in ieder geval om half elf ochtends en duurt tot aan uh, vijf uur. En dan gaat uh, Niek mee de prijs uitreiken in uh, paviljoen Jeroen en dat zal rond half zes zijn. Oké. Okay. We hebben ook nog een beach tennis toernooi, ook uh, volgende week zaterdag, bij de Mango's uh, Beach Bar. En Sushi Workshop in het Wapen van Zandvoort. Nou, gaan we naar zondag uh, 20 juni live optreden in het Muziekpaviljoen. Een uh, Riverman band. Jaren 70, 80 en 90 uh, muziek wordt er gebracht. Lekkere populaire nummers, je hoort ze dan uh, allemaal langskomen. Stichting Classic Concerts, ook volgende week zondag in de protestantse kerk om uh, drie uur. Een pianoconcert van Herman Rauw. En dan ook nog Latin Taste bij de Mango's Beach Bar. Nou, volgende week ook voldoende te doen in Zandvoort. We krijgen de zin in, Zandvoort. Ja. En nog even, uh, wat dacht je van morgen? Wat is morgen, denk je? Wat, morgen, morgen? wat is morgen? Ja, morgen ja, geen vaderdag, dag. dat is volgende week. Dat is, oh, dan ben ik een week te vroeg. Dank je wel. Nee, die is goed. Die, okay. hou, die houden we erin. Helemaal ja. goed. Die schuiven we door naar volgende week. Dat wilde je zeggen, hè? Dat wilde ik ja. zeggen. Ja. <laughs> zo bang dat Ik ben zo. zo bang dat ik dat vergeet. Volgende dus, week zondag, Hobart-Jan. Oké, okay. nou, dan, dan schuiven we dat gewoon nog een weekje Dus je vader was met zijn telefoontje net even iets te vroeg. Net, net even iets te vroeg. <laughs> Helemaal goed. Ik zal me eraan herinneren. Helemaal goed. Um, wat gaan we nog meer doen? Uh, oh ja, ik heb nog twee uh, Formule 1 uh, nieuwtjes. Oké. Okay. die even kwijt? Ja, tuurlijk. Want naast alle activiteiten die er al zijn dit weekend... is er ook nog eens een keer de Formule 1. En die zijn neergestreken in Canada helemaal. En uh, daar is vandaag om 7 uur. Dus dat komt helemaal goed uit. Want dan is net die wedstrijd uh, Argentinië en Nigeria afgelopen. En dan kan je dus mooi om 7 uur naar de kwalificatie gaan kijken op RTL 7. Want daar is de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. En... Afgelopen week heeft Massa te kennen gegeven dat hij zijn contract bij Ferrari uh, tot 2012 heeft verlengd. Uh, hij zei daar het volgende over. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om nog twee seizoenen voor Ferrari te rijden, meldde Massa. Die sinds 2006 in dienst van, is van deze Italiaanse renstal. Zijn contract liep aan het eind van dit seizoen af. Het is een kwestie van eer om te blijven werken voor een team dat ik als mijn tweede familie beschouw, al dus de Braziliaan. Massa staat zevende in stand om de wereldtitel, 26 punten achter Mark Webber van Red Bull. En Schumacher heeft ook weer van zich laten horen, want Michael Schumacher werpt na, reeds na zeven Grand Prix racers de handdoek. Ja, dat hij nu niet denkt dat hij stopt, maar de zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1 denkt niet dat hij dit jaar nog een serieuze gooi kan doen naar zijn achtste wereldtitel. Dat zei de Duitse coureur van Mercedes aan de vooravond van de grote prijs. Mijn doel is om het wereldkampioenschap, maar op een gegeven moment begrijp je dat je een auto hebt die niet voorin kan meerijden, zei aldus de 40-jarige Schumacher. Ja, geeft de auto maar weer de schuld. Ja, het ligt aan de auto. He. Ja, tuurlijk. Het ligt niet aan de Koeren. Nee. Die dit jaar na een lange afwezigheid zijn te maakte in de koningsklasse en na zeven races de negende plaats inneemt. We zitten in een proces van opbouw en het gaat goed. Ik ben tevreden over de samenwerking en de vooruitgang die we boeken. We volgen een programma en dat blijven we doen. Het seizoen is nog lang, maar ik ben niet in een positie om over de wereldkampioenschap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 het is vooruit de tijd, Je kunt het ook bij mij kwijt. Weet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. do do do do do -ba -ba do do do do wang a do the do I want you come back, my love, and it doesn't go away <inaudible> I need you loving every day <inaudible> I love you so well, <inaudible> <inaudible> I want you to know I need your love so badly the traditional dish, because so WhatsApp a when time the sun at? Uh, oh. Sweater running and young let back after all, what a way the tree, them, and the beach grow tall, people can't wait for the mango start fall, so I can mix up no with the dance hall, the and that how girl girl, them bassing. and the mango tree, honey, and me, come watch for the moon, yeah, no, you and know little taller tree, so. the mango time going to get up, leave no Step on the microphone, I kick up And me now go tell you no, no badness Make you no, no car up All the girl out of the street, when you go up So, give me the, You're my know, banana with the fish. And that's how we try the chain all day Because so what's our close when time is unarty Oh. Set a don in on your neck back after all the roll. What a way the tree, then the beach go tall. People can't we have seen the mango start fall So I can't mix up now with the dance all. I data make the girl, them boss sing. And the little mango tree on me and me. Come watch for the moon. So. And the little mango tree on me and me. Make a sweetness And the The little mango tree on me and me. Come watch no, for I, the moon. And I go boing, boing, boing. its lost, it's, lost. Oh, it so much. it's more than just a passing fancy. Nou, ja, andere keer draaien nog wel eens helemaal hoor. Deze van Radha Michael Worden. De, de, de defined emotions. Hij mag er zijn hoor. Ja, het klokje gaat tikken. Hij mag er zijn. Ja, Bijna klokkie. vijf uur. Het klokje gaat tikken. Zo, zo, zo, zo. Het zit er alweer drie uur live op. Morgen is een vrije weer dag. Uh, we hoeven niet in te vallen. We nee, hoeven niet te helpen. Gaan we gaan wel niks. lekker genieten van het uh, toch wel redelijke ja, weer denk ik. Yeah, Als het sure. maar droog blijft. hè. Als het maar, maar, maar droog blijft. Zo uh, dadelijk, entertainment for you. Ja, en daar hebben ze de, uh, de CD presentatie van J.J. Bauer. Ja... J.J. Bauer, wie kent hem niet? Mm -hmm. Ik niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, de CD-presentatie van J.J. Bauer en luisteraars. De uitslag van de ZFM WK-hit 2010. Oh, ik, ik ben, ben heel benieuwd. Razend benieuwd. En het het zal wel druk worden, jou, denk ik. Na de klok van vijf uur. En nog even snel. In de Zandvoortse krant kunt u de gehele nieuwe programmering van ZFM... Uh, radio uh, nalezen wanneer welke programma's er zijn en als er tussen haakjes staat, H ha, is het een herhaling. Okay. Onze voorzitter heeft daar weken aan gewerkt, maar Bloed, het is zweet, hem gelukt. Tentraden. Het is hem gelukt en staat in de Zandvoortse <lacht> courant. Volgende week zijn wij er weer ook, dan weer tussen 2 en 5. Bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdag in de weekend verder.